6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Rechter verhoort IMF-topman strauss kahn Aanklager Strafhof vraagt om arrestatiebevel tegen Gaddafi. En staatsschuld-VS bereikt wettelijk maximum. In New York wordt IMF-topman strauss kahn op dit moment gehoord door een rechter. Hij zou in zijn hotel een kamermeisje tot seks hebben gedwongen. De voorgeleiding stond voor gisteren gepland, maar strauss Kaan moest nog een lichamelijk onderzoek ondergaan dat mogelijk bewijs oplevert. Volgens Franse media zeggen de advocaten van strauss Kaan dat hij een alibi heeft. Volgens hen zat hij te eten met zijn dochter op het moment dat hij het kamermeisje zou hebben lastiggevallen. De arrestatie is een zware slag voor de Franse socialisten. De afgelopen maanden werd de Franse topman van het IMF gezien als belangrijke kandidaat om president Sarkozy te verslaan bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij... waarbij vanochtend in Zwijndrecht drie mensen om het leven kwamen. De politie wil de identiteit van de slachtoffers nog niet bekendmaken. Wel is duidelijk dat alle slachtoffers meerderjarig zijn... en dat de man die bij de schietpartij gewond raakte een man van 63 is. Hij is de bewoner van de flat waar de drie doden werden gevonden... en hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de schutter. De toedracht van de schietpartij in Zwijndrecht ligt waarschijnlijk in de familiesfeer. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat kinderopvangcentra tarieven per uur gaan hanteren. Een voorstel van de VVD wordt gesteund door het CDA en de PVV. Volgens de drie partijen is een systeem met uurtarieven eerlijker en duidelijker dan de huidige praktijk, waarin ouders vaak per volledig dagdeel be betalen. Daardoor komt het voor dat ze betalen voor momenten waarop hun kinderen al lang thuis zitten. Ze zijn bang dat de crashes worden opgezadeld met veel ex-administratie en dat de kinderopvang per saldo duurder wordt. De aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag heeft gevraagd om een arrestatiebevel tegen de Libische leider Gaddafi, zijn oudste zoon Saif en zijn zwager. Volgens aanklager Moreno Ocampo is er bewijs dat Gaddafi persoonlijk opdracht gaf voor het aanvallen en doodschieten van Libische burgers. Gaddafi zou onder andere scherpschutters gericht hebben laten schieten op betogers en moskeebezoekers. De rechters van het internationaal strafhof gaan zich nu buigen over het uitvaardigen van arrestatiebevelen. Libië heeft er laten weten dat Gaddafi nooit zal worden uitgeleverd... voor berechting door het strafhof. De nieuwe directie van de Nederlandse Bank gaat fors minder verdienen. Zo verdient de huidige president Wellink nog 407.000 euro. Zijn opvolger krijgt bijna een ton minder. De Tweede Kamer had vier jaar geleden al aangedrongen... op een lager salaris van de bankpresident. De nieuwe bankpresident zit wel nog ver boven de Balken norm. De positie van de Rotterdamse PvdA-wethouder Schreyer is onhoudbaar geworden. Na het college van BMW heeft nu ook zijn eigen PvdA-fractie... geen vertrouwen meer in hem. Schreyer had gezegd dat hij door hen wordt gedwongen... tot asociale bezuinigingen op de bijstand. Hij wil 100 miljoen bezuinigen, maar de wethouders... en de PvdA Rotterdam vinden dat nog te weinig. Pakistan en de Verenigde Staten hebben afgesproken... dat ze zullen samenwerken bij acties tegen belangrijke doelwitten in Pakistan... En daarmee wordt vermoedelijke kopstukken van terreurgroepen bedoeld. De verklaring werd afgegeven na een gesprek van senator John Kerry met de Pakistanse regering. Kerry is voorzitter van de Senaatscommissie voor het Buitenlands Beleid. Hij verdedigde de geheimhouding van de actie tegen Osama Bin Laden, waarover in Pakistan veel onvrede heerst. Volgens Kerry was de geheimhouding nodig om het leven van de commando's niet in gevaar te brengen en om de kans van slagen te verhogen. Eerder had Washington gezegd dat de actie in het grootste geheim werd uitgevoerd... uit angst dat Bin Laden zou worden getipt. De staatsschuld van de Verenigde Staten heeft het wettelijk maximum bereikt... van 14,3 biljoen dollar. President Obama zei eerder al dat hij dat schuldplafond wil verhogen. Het congres is opgeroepen om dat mogelijk te maken. Volgens de regering kan Amerika in een zware recessie terechtkomen... als investeerders hun vertrouwen in de Amerikaanse kredietwaardigheid verliezen. Staatssecretaris Bleker wil een eind maken aan het zogeheten gans trekken. Dat is een traditie tijdens carnaval in het Limburgse dorp Grevenbicht... waarbij mannen te paard de kop van een dode gans proberen te trekken. Bleker kan pas wat doen als de Eerste Kamer een nieuwe wet... over dierenwelzijn heeft aangenomen. Dat gebeurt waarschijnlijk nog deze week. De ontknoping in de Eredivisie is gistermiddag door 2,1 miljoen mensen... gevolgd via Langste Lijn op Radio 1. Dat is net zoveel als op de beslissende slotdag van de competitie in 2008... Dat blijkt uit onderzoek in de opdracht van de NOS. Volgens de onderzoekers is opvallend dat het aantal mannelijke en vrouwelijke luisteraars bijna in evenwicht was. Het weer vanavond bewolkt en plaatselijk motregen minima vannacht rond 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren lichte regen in het zuiden later op de dag wat zon. Middagtemperatuur dan tussen 14 en 19 graden. Awb verkeersinformatie Hier staat nog 80 kilometer file. De dagelijkse files worden al korter. De meeste vertraging heeft de verkeer nog rond Rotterdam. Of zoals op de A15 Europoort Rotterdam... staat voor Knopend Vaanplein 4 kilometer file. De A16 Rotterdam Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Zonsheel en Knopend Prinsenville staat 4 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 richting Gouda staat tussen Schiedam en Knopend Plein 6 kilometer.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 En Lucella Carrasso. Goedenavond, bijna 8 minuten over 6. De Franse IMF topman Dominique Strauss Kaan wordt in New York voorgeleid aan de rechter. Aanleiding is de beschuldiging van een kamermeisje van een hotel in New York. Zij zegt dat Strauss Kaan haar heeft geprobeerd te verkrachten. Amerika correspondent Ilke Bos van Rozentaal. Heeft de rechter al ergens toe besloten, Ilke. Het lijkt erop dat hij op dit moment wordt voorgeleid in New York. En dat weten we omdat er journalisten bij zijn... en die versturen tweets vanuit de rechtszaal. En die melden zojuist dat hij op dit moment... Wordt voorgeleid en dat de aanklager heeft gevraagd om hem vooral vast te houden zonder borg. Want wat voor borg je ook vaststelt, uh, Stroskaan is steenrijk. Hij kan hem toch wel betalen. En iemand zou al gezegd hebben. Of iemand zei al in een, uh, in een Amerikaanse krant. dat ze bang zijn dat hij. Uh, he will be pulling a Polanski dus dat hij een Polanski uh, uithaalt. Filmregisseur werd beschuldigd van uh, misbruik, vluchten naar Europa en keerde nooit meer terug. Nou, of het zo'n vaart loopt, weet ik niet. Maar goed, ze willen dus heel erg graag de aanklager... dat hij niet vrijkomt op Borg. Maar het loopt dus, as we speak, nu allemaal uh, daar in New York. En wat melden de Amerikaanse media over deze zaak... qua feiten die we nog misschien niet weten... Nou, sinds gisteravond eigenlijk niet zo heel veel uh, nieuws. Hè. We weten dat, dat dit kamermeisje hem in een line-up heeft, uh, heeft aangewezen. Uh, hem heeft aangewezen, Strooskaan. Dat is degene die mij heeft, uh, heeft belaagd. Dat meisje wordt nu een beetje, of vrouw, ze is 32, uit de publiciteit gehouden. We horen wel collega's van haar en ook uh, mensen in de buurt, in de Bronx waar ze woont... en zeggen, ja, dit is echt een heel betrouwbaar type, nooit problemen mee gehad. Dus als zij dit beweert, dan kan dit wel eens uh, de waarheid zijn. Heel veel nieuwe feiten... Uh, over de zaak zijn er verder niet. We weten natuurlijk vooral wat zij heeft verteld. Er zou medisch onderzoek zijn gedaan bij Strooskaan kaan uh, Bijvoorbeeld DNA van haar onder zijn vingernagels. De uitslag daarvan uh, kennen we ook nog niet. Maar goed, die voorgeleiding is dus nu... dus ja over een paar uur weten we waarschijnlijk een stuk meer. Want het is nog maar een voorgeleiding natuurlijk. Ja? Want in deze kant van de oceaan, met name in Frankrijk... hoor je verhalen over samenzweringen een uh, mogelijke opzetjes. Dat zijn natuurlijk allemaal niet meer dan suggesties... terwijl we echt naar de feiten moeten blijven kijken. Maar de feiten van deze zaak een voorgeleiding... is nog lang niet het begin van een eventuele rechtszaak? Nee, nog lang niet. Dat wordt natuurlijk wel op vooruitgelopen. En dan wordt er bijvoorbeeld gemeld dat poging tot verkrachting... of verkrachting eh, Strauss-Kaan 15 tot, eh, tot 20 jaar cel op kan leveren. Um, nou ja, je, je vroeg net wat melden de Amerikaanse media. Een aantal kranten de, de, ja, schilderen hem ook heel erg af als een arrogante Franse snop. Hè. Uh, die zal het wel gedaan hebben. Is in die zin al wel een beetje veroordeeld. Komt misschien ook wel door dat, uh, door dat tekort aan feiten nog steeds. Maar inderdaad, het is een voorgeleiding. Het is nog, uh, nog lang geen rechtszaak. En als je de advocaat van strauss hoort, dan wordt het dat natuurlijk ook niet. Uh, want hij zegt, ja, hij is onschuldig, mijn cliënt. En dat zal blijken. Ja. Hij heeft geen diplomatieke immuniteit als baas van het IMF? Nee, de reden daarvoor is dat hij niet voor IMF-zaken in New York was. Hij was daar voor privézaken. Uh, wat dat precies, uh, precies voor privézaken waren, dat, dat weet ik niet. Dat is volgens mij ook nog niet bekendgemaakt. Uh, hij betaalde 3000 dollar voor zijn suite. Dat zou ik toch eerder door mijn baas laten betalen. Maar hij was daar voor, uh, voor privézaken. Hij zou ook met zijn dochter geluncht hebben, zegt zijn advocaat... op het moment dat het vergrijp zou hebben plaatsgevonden. Dat is zijn alibi. Hij zegt, dat kon daar helemaal niet zijn. Uh, maar goed, nee, diplomatieke... Immuniteit, daar hoeft hij, uh, zoals het er nu naar uitziet, niet op te rekenen. Dat wordt een Amerikaans proces waar iedereen dan over gaat berichten. En naar uh, goed Amerikaans gebruik hoort daar dan een heel pelotonne advocaten bij. De advocaten waar je over spreekt. Is dat een, is dat een beroemde advocaat in Amerika? Ja, en een duur betaalde. Michael Jackson heeft hem eerder in de, in de arm genomen. Een, een rapper, uh, Puff Daddy, volgens mij heet hij nu P. Diddy, sinds een paar jaar. Die ja. heeft ook deze advocaat... Uh, uh, al een keer ingehuurd. Dus nee, het is een, een goed betaalde, beroemde, bekende advocaat. Met een heel, heel team om zich heen. Die advocaten horen erbij. Er hoort natuurlijk ook veel pers bij. En dat zijn ze in Frankrijk denk ik ook niet gewend. Je zag Kaan in handboeien. In het volle licht van de camera's naar buiten komen. Er zou zelfs een, een cameraploeg van ABC News zijn toegelaten. Inmiddels een uurtje geleden in de rechtszaal. Ja, dat zijn dingen die je in Europa, en ik denk ook in Frankrijk, eigenlijk niet kent. Kabas was van Rozental, vanuit Amerika. Dank je. Dan de politieke problemen in Rotterdam. De PvdA-fractie wil dat de eigen wethouder, Dominique Schrijer van Sociale Zaken aftreedt. Ze hebben geen vertrouwen meer in hem. Dat heeft te maken met bezuinigingsplannen. Meneer Schrijer, goedenavond. Goedenavond. Ja, u denkt er nog over na, hoorden wij. Uh, zullen we even meedenken met u? Ja, dat is goed, joh. Ja. Wat, wat kan je nog zonder steun van je eigen fractie als wethouder? Ja, ja, ja dat is een, een goede vraag. En, uh, en ook hoe, uh, hoe zitten de... de, de partijleden daarin hè? en hoe zit je naast de omgeving daarin. Dat is natuurlijk um, een, een vrij, vrij principieel vraagstuk van, uh, met hele grote bezuinigingen in de sociale zekerheid. Ja, wat, wat vind je nog uh, uh, sociaal verantwoord uh, vanuit je idealen, vanuit je gevoel en als je geen, geen steun voelt vanuit je, eigenlijk vanuit je politieke omgeving en ook in de coalitie, je ziet dat daar anders over gedacht wordt. Mm. Je moet jezelf de vraag stellen van, ben, ben je nog wel goed op je plek om dit uit te voeren? Dus uh, ja, dat is een, een, een zware afweging. Die, ja, nu, nu heeft het over uh, wat de partijleden ervan vinden, hè? maar het is natuurlijk uiteindelijk de fractie die erover gaat. Nou, de fractie heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in. Op het moment dat je de steun van, de, van je eigen fractie kwijtraakt, dan is dat natuurlijk een uh, hele ingewikkelde zaak om daaruit te komen. Uh, uh, tegelijkertijd uh, ben ik natuurlijk ook als partijleider uh, uh, gekozen door, uh, door de partijleden. Dus die hebben daar natuurlijk ook een bepaalde, bepaald uh, idee bij. Dus die, die zal ik vanavond ook uh, raadplegen. En als die zeggen u moet blijven, als dat genoeg mensen zijn, dan blijft u gewoon zitten? Nou, er zijn verschillende overwegingen spelen daarin een rol. Maar het belangrijkste is toch... Uh, wat is de grens als het gaat om het uitvoeren van, uh, van enorme bezuinigingstaakstellingen in een, in een hoek met uh, nou, mensen die aan de kant staan. De sociale werkvoorziening, mensen met een, uh, met een gesubsidieerde arbeidsplaats, mensen die afhankelijk zijn van, uh, van bijzondere bijstand. Want de kern dat is, een, is dat, dat u minder ver wilt gaan dan uw eigen fractie met de bezuinigingen en ook dan het college? Ja, precies. Wij hebben van het weekend partijpolitiek overleg gehad over hoe de bezuinigingen in te vullen uh, ter voorbereiding van de, ja, de, de collegeonderhandelingen binnen, binnen de coalitie. En daar kwam toch aan het licht dat we daar uh, ja, gewoon verschillende uh, meningen over hebben binnen, binnen de Partij van de Arbeid. En uh, ja, op basis daarvan heb ik vanochtend in het college moeten melden ja, dat de PvdA niet op één lijn zat en uh, dat uh, het pakket aan voorstellen wat ik gedaan had. Het halve van uh, 1 miljoen besparingen voor dit jaar en volgend jaar. Dat dat wat mij betreft echt de grens is. En dat uh, is daarmee solide en sociaal. En, uh, maar dat ik tegelijkertijd uh, uh, geconcludeerd had... dat uh, binnen de partijtop er toch anders over werd gedacht. En binnen de coalitie, naar mijn idee ook. Dus u bent ja, eigenlijk de enige die niet zo ver uh, wil gaan. Als ik dan even met u meedenk... dan heeft u niet veel keus uh, of uitvoeren of, of aftreden. Ja, dus die afweging moet ik, uh, moet ik vanavond maken. Dan ben je bereid om iets uit te voeren waar je eigenlijk gewoon niet achter kunt staan. En ben je nog geloofwaardig als je al hebt laten weten aan iedereen dat je er niet achter staat? Ja, ja dus, dat, uh, ja, uh, dus uh, morgen op om 11 uur zal ik daar een verklaring over afleggen. Uh, over uh, wat mijn conclusie is. Ja. En belt u dan vanavond, u had het over uw naaste omgeving. Uh, belt ja. u ook nog even met Job Cohen vanavond? Met Job Cohen? Nou, zal ik dat eens proberen? Kijk, het is natuurlijk wel zo dat, dat dit rechtse kabinet wat er nu zit met, uh, met zulke grote bezuinigingen in de sociale zekerheid, ja, dat het in een, in een stad als Rotterdam met een grote sociale opgave gewoon twee keer zo hard binnenkomt als in een gemiddelde stad als Amersfoort of Utrecht. Dus in die zin maakt het wel uit wat voor kabinet er in Nederland zit. En de, de verkeerde keuzes die we in Den Haag gemaakt hebben, die komen in Rotterdam echt dubbel en dwars binnen. En ja, ook binnen de PvdA hebben we daar gewoon scherpe discussies over. Van ja, wat dan je grens is, wat je wel en wat niet acceptabel vindt. En wat uh, je inschatting is, hoe, hoe in de coalitie overeind te blijven. Want, want u heeft Cohen, even voor de uh, goede orde, nog niet gesproken vandaag. Nee, die heb ik vandaag niet, uh, niet gesproken. Nee, en vanavond, maar, uh, als u hem aan de lijn krijgt, hecht u aan zijn oordeel? Uiteraard, zeker. Als hij zegt, Dominique, ga gewoon door met uw plannen, het is niet anders, dan doet u dat. Nou, dat is een van de afwegingen die je dan meeneemt. Uiteindelijk gaat het erom dat je eigen hart en je eigen sociaal gevoel en ook je politieke idealen daarin doorslaggevend zijn. Ja, maar dan treedt u af toch? Want u wil het niet, die bezuinigingen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou niet vreemd zijn, maar ik ga er vanavond uh, uh, over doorspreken met mensen. en Morgenochtend om 11 uur, dan uh, heb ik daar een definitieve conclusie over. Wellicht dat we elkaar uh, morgen verder spreken, meneer Schreier. Succes okay, met alle afwegingen. Ja, dankjewel. Dank u wel. Dag. De Dag. wethouder van de PvdA. Nu nog wel, in ieder geval, in Rotterdam. Straks hoort u strenge woorden van minister Diager. Hij wil het gelene geld terug van Griekenland. Edwin Gerritsen met het laatste Nieuws van de Weg. Ja, de files zijn aan het oplossen. Er staan nog 40 kilometer in totaal. De meeste files staan rond Rotterdam. De files die opvallen. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. Voor knopen prince staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. En bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda. Voor Knopen-De Brescheplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In Brussel praat minister van Financiën de jager met zijn Europese collega's over een uitweg uit de schuldencrisis. Griekenland, dat vorig jaar 110 miljard euro uit het Europees noodfonds kreeg, kan die lening waarschijnlijk nooit terugbetalen. Een optie is om dan maar een deel van de schuld kwijt te schelden, zeggen economen. Maar dat is voorlopig nog een politiek taboe. Wij willen iedere cent terug, zegt de jager. Uh, Griekenland heeft een groot probleem. Helaas is het natuurlijk ook zo dat als Griekenland een probleem heeft... dan is dat uh, de rest van Europa ook en ook de rest van de wereld. Uh, dat kun je ook de Grieken natuurlijk best wel kwalijk nemen. Ze zitten natuurlijk wel in een heel moeilijk pakket. Maar het is maar één route mogelijk voor Griekenland en dat is drop of dronder. En dat betekent heel zwaar bezuinigen, zware structurele vormingen doorvoeren en het privatiseringsprogramma, wat eerder al was afgekondigd... ook daadwerkelijk implementeren en niet op de handen zitten. Eerst moet Griekenland maar eens aangeven op welke manier ze gaan bezuinigen en hervormen... om te zorgen dat ze alles kunnen terugbetalen. Wat wij en ook de banken en de pensioenfondsen... waarin ook Nederlanders geld hebben zitten, dat willen we natuurlijk wel terug hebben. Die hoop is een ijdele hoop, want Griekenland heeft heel grote problemen. Karsten Brzeski, econoom bij de ING-Bank in Brussel. Griekenland heeft niet alleen een hoge staatsschuld, maar Griekenland heeft ook een economie die eigenlijk tot het eerste kwartaal van dit jaar in een economische recessie was. En Griekenland heeft dus ook een probleem, hoe kom je uit die recessie weer naar boven? Hoe krijg je weer economische groei? Maar het probleem voor Griekenland is gewoon producten hebben, producten of diensten die zij kunnen verkopen. En die hebben ze op dit moment niet. Europa staat voor een duivels dilemma. Ja, dat is een heel moeilijke keuze en in feite kan je niet kiezen. Dus zoveel geld als mogelijk, zolang als nodig, geven aan Griekenland. En niet alleen Griekenland, misschien ook Portugal, misschien ook Ierland. Nou, en dat komt niet zo goed aan bij de Nederlandse of ook de Duitse belastingbetaler. Nou, dat is één. Aan de andere kant moet je zeggen, nou, of je gaat voor een kwijtschelding van de schulden, maar dan weet je niet waaraan je begint leidt dat misschien wel tot een volgende Lehman-crisis in Europa... met weer banken die in de problemen komen. Dus dat is van heel moeilijk om... om ja, van, van één niemand wil één van de twee hebben. En vandaar dat we waarschijnlijk toch weer richting het middenscenario gaan... het compromis scenario, een beetje doormodderen. Swerelds bekendste speculant George Soros... die zegt het is een explosieve situatie. Natuurlijk, naarmate wij meer richting nationalistische regeringen... of nationalistische politiek gaan kan het gewoon explosief zijn. Want dan gaat dat natuurlijk wel betekenen... daar gaat geen geld meer naar het zuiden of naar de armere landen. Kunt u zich voorstellen dat in Nederland, maar ook in Finland of in Frankrijk... het gevoel heerst van, ja, we gaan niet opnieuw de Grieken geld lenen... alleen maar omdat ze hun schulden aan jullie, aan de bankiers, moeten terugbetalen? Maar nou, ik denk natuurlijk dat, dat het is. Uh, ik, ik begrijp dat. Dat, dat is de, de politieke situatie vandaag. Economisch gezien is er op dit moment eigenlijk geen gouden weg uit de crisis. Vorig jaar wisten we het kennelijk wel. Toen hebben we Griekenland 110 miljard euro geleend. Wat wisten we vorig jaar dan meer? Vorig jaar wisten we eigenlijk nog minder. Uh, want vorig jaar was het heel urgent en eigenlijk niemand. En we kenden die situatie niet. We kenden in Europa niet de situatie dat er een land. Um, niet meer zou kunnen betalen. En dat was met, met Griekenland het geval. Griekenland moest twee weken later, eind mei... Um, gewoon een lening terugbetalen op de markten. Hadden ze dat niet gedaan of hadden ze geen geld gekregen van Europa... waren ze technisch failliet geweest. Nu weten we inmiddels dat het zwarte gat in Griekenland veel dieper is. Ja, en, en, en, en, en dat, is gewoon, dat is het spannende op dit moment. Een verslag van correspondent Tijn Sade plezier in het werk hebben. Daar is het journalist, schrijver Henk Hofland altijd om gegaan. Vandaag is dat min of meer bevestigd met de PC-hoofdprijs. Luister naar het slot van zijn dankreden. Ik heb columns geschreven, essays, reisreportages, gedichten, vuiltoons, romans. Begrijp me goed. Dat zeg ik niet uit de opschepperij. Maar om al diegenen te bedanken die mij er op een of andere manier toe in staat hebben gesteld. Mijn vader en moeder, mijn leraar, mijn voorbeelden en mijn vrouw Ellie. En nu de jury van de PC-Hoofdprijs die mij deze onvergelijkelijke erkenning heeft verleend. Dank. Henk Hofland, gefeliciteerd. Ja. Uh, geen PC-Hoofdprijs zonder Menno Braak, Louis Fernandez-Lien, Dwight MacDonald en Curcio Malaparte. Nou, dat, ik wil niet zeggen dat de PC-Hoopprijs een directe gevolg is van de lectuur van die vier uh, grote voorgangers. Maar als je een schrijver wilt worden, heb je een voorbeeld nodig. Je hebt lessen nodig. Rustig, rebels bent u genoemd, oh. betrokken en hey, weemoedig. Oei, oei. Uh, weemoedig? Nee, ik ben niet weemoedig en ik ben ook niet rustig gebeld. Dus ik denk, uh, ja, misschien wel eens een keer, maar... Uh, uh, het is uh, een kwestie van. Uh, je verzetten tegen datgene wat je niet bevalt. En uh, dat gebeurt maar herhaaldelijk. En dan denk je: nou ja, ik schrijf een stukje. En van dat stukje krijg je weer geld. En zo haal ik mijn oude kop op water, begrijp je wel? Ja. Zegt u op een dag dat uh, Montaak, uh, een van uw alte ego's. over het omschreven als woedend, maar vandaag uh, toch niet? Nee, zeg uh, absoluut niet woedend. Ik ja, ja, ja, denk wel eens. Montag denkt wel eens, nou, hoe nou, zeg ik, allemaal een beetje niet zo schreeuwen, uh, rustig. Hè? En dat, uh, en dan, uh, als hij uh, boos is, dan laat hij dat in bedekte termen merken en je zult hem nooit op een scheldwoord betrappen. Nee, nee. Zelfs, nou, één keer heeft hij zelf geloof het gezegd. ik gezegd, dit lijkt mij een ontzettend gelul. Dat heeft toen voor zijn rekening genomen. Zegt de Laureaat, net nadat het land bekomen is van het kampioenschap van Ajax en de nederlaag van de drie js op het Songfestival, houdt hem dat bezig? Maakt hem dat boos? Nou, nee, zeg alsjeblieft. boos worden op voetbal, je moet er toch niet aan denken. Ik heb nee, ik, dank ons niet weer dat het geen mensenleven heeft gekost. En uh, ik heb even gekeken naar die uh, 80 of 100.000 mensen die daar op het museumplein stonden. En ik heb werkelijk voor het leven van die mensen daar dicht bij de hekken gevreesd. En toen kwamen er bij mij voor de deur, ik zeg niet waar ik woon, maar ook nog uh, een wat ambulances voorbij en politieauto's. Dan dus zei Oh jee, te laat, voetbal, Begrijp uh. je wel? Plezier in het werk. Dat is de kern. Dat is over. bevestigd. Dat nu, met die PC-hoofdprijs. Dat weet jij toch Zeker. niet. Zeker. <laughs> Zo, precies. Daar zijn we het gloeiend over eens. En dat gaat nog een hele tijd door. Ja, dat weet je niet. Maar ja, God, ik ben, ik ben 84 bijna 84. Dus eh, ik kan me wel 16 jaar aan de knopen. Denk je niet? Of niet? Tuurlijk. Nou, wij vechten. Het <laughs> schijnt een enorm gevecht nog geworden te zijn daar in Amsterdam. Jeroen Wielaert was dat met de 84-jarige uh, hoofd PC-hoofdprijswinnaar Henk Hofland. Plazier in werk, te werken, wordt wij bij Ragnar Niemeijer in Enschede. De bekerhuldiging van SC Twente staat op het punt van beginnen. Ragnar, heb je al spelers gezien? Ja, zeker. De eerste spelers zijn op het podium aangekomen. Ik kijk naar Wout Brama, een van de sterkhouders houders van dit elftal. Terwijl er een heel contingent drummers naast mij staat, dus die hoor je op de achtergrond. Net als het publiek, want het hele terrein staat, staat vol. Het terrein wat ingepland was voor deze huldiging. Vlaggen, vuurwerk, heel veel rook zojuist op het podium. En als ik naar Wout Drama kijk en ik zie hem klappen en ik zie de glimlach op zijn gezicht. De echte tukker uit Almelo weliswaar in dienst van FC Twente. Dan krijg je toch het gevoel dat hij wel tevreden is met dit seizoen. Winst van die knvb beken en die tweede plaats uiteindelijk in de competitie. Naast hem staat een Belg, Bart Buijsen, Nasser Chadli en Arnold Brugging zojuist welkom geheten. Nu een speciale gast, de man die mocht spelen in het bekertoernooi, de doelman van FC Twente. Een hele grote brede grijns op het gezicht van keeper Sander Bosker. En uh, reden genoeg voor het publiek om de fakkels erbij aan te steken, want hij is populair. Gaat verder, ging naar het WK. Uh, van op de bank terecht bij Twente, maar is natuurlijk wel een tukker van formaat. De spelers staan nu vijf, zes man sterk op het podium. En zometeen zullen ze ongetwijfeld gaan zingen, gaan springen. En een groot feest gaat er toch komen hier in Enschede. De trommelende tukkers vanavond een verslag in de langste lijn op deze zender. Dan gaan wij terug naar Amerika. De Franse IMF-topman Dominique Strauss-Kaan wordt voorgeleid in New York. Aan de rechter, correspondent Ilko Bos van Rosenthal. Ilko, wat voor uh, laatste nieuws is er uit de rechtszaal naar buiten gekomen? Nou, de voorgeleiding is nog steeds uh, aan de gang. Uh, de verdediging van Kaan wil heel graag dat de borg komt. Uh, zijn vrouw zou zelfs al onderweg zijn naar New York... en daar binnenkort aankomen met alvast 1 miljoen uh, dollar... Uh, dat gebruikt zou kunnen worden voor die borg. Of die borg er inderdaad komt, staat nog niet vast. Want de aanklager wil dat absoluut niet. Hij zegt, uh, dan vlucht hij. Nou, verder ging het een beetje over... Uh, nou, uiteraard over de schuldvraag. Heeft hij het wel of niet gedaan? Je kan je misschien herinneren... op een gegeven moment belde Stroskaan... Vanuit het vliegveld naar het hotel. En hij zei: Ik heb volgens mij mijn mobiele telefoon laten liggen. Nou, de verdediger, de, de advocaat van Storskaan, zegt: ja, zo'n telefoontje had hij heus niet gepleegd als hij hier schuldig aan, aan was. En bovendien herhaalde hij, mijn cliënt was aan het lunchen. Uh, die had een lunchafspraak met zijn dochter en daarom verliet hij in haast het hotel. Dus het blijft gewoon heel erg zijn woord tegen het haren, tegen dat van het kamermeisje. Want er is nog geen concreet uh, ander bewijs dan haar beschuldiging geuit tegen hem in, in, in, de, in de zaal vandaag? Nee, dat zal bij die voorgeleiding ook niet gebeuren. Uh, althans, geen sluitend bewijs. Het is dus wel zo dat de aanklager zei: we hebben forensisch, uh, forensisch bewijs. En dat toont aan dat hij inderdaad schuldig hieraan is. Ze hebben dus lichamelijk onderzoek, sporenonderzoek op haar lichaam gedaan. En op zijn lichaam, Nou, wie weet zegt die aanklager hiermee, in feite we hebben DNA-materiaal van haar onder zijn vingernagels uh, gevonden. Dus de aanklager is heel erg zeker van zijn zaak en de advocaat wordt daar natuurlijk ook voor betaald. Is ook heel erg zeker van zijn zaak, maar het is nog bezig uh, op dit moment. Het wordt een uh, razend interessante een zaak, voor zover het dat niet al is natuurlijk. Heelke Bos van Roosentaal. Details op onze site nws.nl vanavond natuurlijk. Wij komen aan het eind van deze maandageditie van het Radio Einschnaal. Lucelle en ik wensen u een heel prettige avond. En geven graag over aan Avondspits. Alex de Vries, goede avond. Wat gaan jullie doen? Dankjewel Tim. Nou, wij gaan praten over wat is een ongemak en wat is een ziekte. Want die discussie bepaalt de 1,3 miljard bezuinigingen op de zorgkosten. En de baas van het North Sea Jazz Festival, die vertelt hoe hij Prince Strikte en de beste bakker van Nederland die zetten we in het zonnetje. Na het nieuws weer in verkeer.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 De politie gaat vaker helikopters inzetten om daders van overvallen te pakken. Ook komt er een proef met gps-zenders in dure sieraden en horloges. Als die bij een overval buitgemaakt worden, kunnen de daders door de politie worden gevolgd. Met deze en andere maatregelen wil minister Opstelt het aantal overvallen verder omlaag brengen. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat kinderopvangcentra tarieven per uur garanderen. Volgens VVD, CDA en PVV zijn systeem met uurtarieven eerlijker en duidelijker dan de huidige praktijk waarin ouders vaak per volledig dagdeel betalen. Daardoor komt het voor dat ze betalen voor momenten... waarop hun kinderen lang thuis zitten. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij... waarbij vanochtend in Zwijndrecht drie mensen om het leven kwamen. De politie wil de identiteit van de slachtoffers nog niet bekendmaken... en ze is nog op zoek naar de schutter. De toedracht van de schietpartij in Zwijndrecht... ligt waarschijnlijk in de familiesfeer. En dat zijn de hoofdpunten van dit moment. Het weer. Erwin Krol. Het is bewolkt, het is vrijwel droog, dat zal het de komende uren ook wel blijven... maar ergens in de loop van de avond en vannacht gaat het opnieuw regenen... met name over het midden en het noorden van het land. Het koelt af tot een graad of 11 en aan zee waait een zwakker tot matige wind. Morgenochtend is het nog tamelijk bewolkt en regenachtig. Uh, morgenmiddag wordt het droger, de bewolking die overheerst wel. Misschien dat in het zuiden af en toe de zon even doorbreekt. En in het noordoosten zal het ook nog wel licht regenen. Maar goed, het wordt geleidelijk aan droger. De bewolking gaat af het er wat lichter uitzien, de waait een matige westelijke wind. En het wordt van noordwest naar zuidoost gezien. 15 tot 19 graden. En de rest van de week is het licht wisselvallig. Er zijn perioden dat de zon over is. Er zijn perioden dat er wat meer bewolking is. Ze nu dan valt er een bui. En die temperatuur gaat geleidelijk omhoog. En in het weekende komt die ruim boven de 20 graden. ABB verkeersinformatie. Er zal nog 30 kilometer file. De files die wat langer zijn, staan op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knopend Kleinpolderplein 4 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen Zevenbergse Hoek en Knopend Prinsenviel een file van 7 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopend de 6 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. vergroei vergroeide teen, gewoon doorlopen als het aan de zorgverzekeraars ligt. En Rotterdam maakt zich op voor Prins. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Avondspits live vanaf de redactie in Amsterdam. In Brussel zweten de Europese ministers over de vraag... hoe het nu verder moet met de torenhoge schulden van Griekenland. Onze minister, Jan Kees de Jager, die wil Griekenland dwingen... de privatiseringen door te voeren en nog meer te bezuinigen... in de strijd tegen het Griekse drama, want dan zo mogen we het wel noemen. Sylvester Eijvinger, goedenavond. Goedenavond. U bent hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg... en u staat bekend om uw bouwde meningen. Interessant, hè? Hoe een klein landje de internationale financiële wereld kan gijzelen. Ja, nou, ik hoop dat ik bekend sta om mijn evenwichtige meningen. Ik denk dat dat belangrijker is. Eens sluit het ander niet uit, hè? Zo is dat, zo is dat. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, ik ben natuurlijk een voorstander... om nu uh, orde op zaak te stellen met Griekenland. Mm -hmm. En waarom? Omdat als we dat niet met Griekenland doen... Dan is de volgende de rij Ierland en dan weer de volgende de rij Portugal. En wellicht komen po Spanje en Italië ook nog aan de beurt. Mm -hmm. Dus het is, heeft een hele grote precedentwerking voor de andere zwakke eurolanden. U bent en nog van ik... de generatie uh, zachte, heel meesters maken, stinkende wonden? Ja, nou ja, kijk, uh, dit noemen we in economentaal Cold Turkey. Mm -hmm. En we weten dat de aanpassingskosten van cold Turkey geringer zijn dan uh, het laten voortmodderen, hè? de zachte heelmeesters van u. Ja. Dus met andere woorden, het betekent natuurlijk ook wel dat het mogelijk moet zijn. En daarom is het zo belangrijk dat inderdaad al die uh, uitspraken die uh, economen, ook politici doen, over die herstructuring, dat is buitengewoon gevaarlijk. Ja, want... laten we het daar zo over hebben, want Jan Kees de Jager slaat de laatste dagen ook stoere taal uit, hè? Ja. Uh, alle niet terecht. Hij zegt banken, ook private schuldeisers zelfs, die moeten meebetalen. Maar de belastingbetaler mag niet te dieper worden van de schuldencrisis. Hoe reëel is dat? Dat is, uh, kijk, uiteindelijk is dat niet reëel. Want kijk, uh, die herstructurering. Als we aan de herstructurering beginnen, mm -hmm. dan openen we de dorps van Pandora. Kijk, natuurlijk zijn er uh, hedge funds en ook uh, investeringsbanken die posities hebben ingenomen. Daar moet u altijd die adviezen van die banken en die bankeconomen altijd wantrouwen, want die hebben ook belangen. Die zijn niet onafhankelijk. En uh, als die herstructurering zou beginnen met Griekenland, uh, ten eerste uh, betekent dat dat ja de Griekse banken uh, ...hebben voor ja, misschien wel de helft uh, die Griekse staatsschuld in handen. Mm -hmm. Dus niet bekend hoeveel exact. Dus dan gaat het Griekse bankwezen ook fiet. Dan stort eigenlijk de hele Griekse economie in elkaar. Ja, maar wat wij van Griekenland vragen kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Het land heeft een torenhoge staatsschuld, niet concurrerend... ...belastingen worden massaal ontdoken of niet geïnt. Wij hebben ja. het er eigenlijk over. Nee, maar het kan wel als de Griekse regering inderdaad nu vaart gaat maken met de privatisering. Mm -hmm. Kijk, u weet dat heel veel ondernemingen, heel veel instellingen in Griekenland in staatseigendom zijn. Eigenlijk mm -hmm. veel te veel. Maar dat is in dit geval ook een voordeel. Kijk, de Griekse regering die had toegezegd voor die tranche half juni om 50 miljard, 50 miljard te privatiseren. Nou, dan heeft men 20% uh, min of meer van gerealiseerd yeah. of zet aan het realiseren en dat is veel te weinig. Dat is niet zegt de afspraak. En die privatisering die geven de Griekse regering lucht en tijd. Want kijk, die structurele hervormingen en bijvoorbeeld verbetering van de belastinginning. U weet, er zijn heel weinig mensen in Griekenland die belasting betalen. Mm -hmm. Dus dat kan natuurlijk niet, maar voordat je dat op orde hebt. Dus het verbetering van het systeem, maar ook flexibilisering van de arbeidsmarkt... Het, het, het verminderen van dat ambtenaarapparaat... Tof... allemaal belangrijke dingen... Ja? voordat je daar de vruchten van plukt... Dan ben je alweer uh, een jaar of misschien wel twee jaar later. Dus voor die tussenperiode moet je lucht krijgen. En dat kan door die privatisering. Ja. En dat is natuurlijk gewoon natuurlijk niet leuk om je tafelzilver te Maar u verkopen. weet hè, maar als je tafelzilver gedwongen moet verkopen, dan weet u wat de koper zegt. Ik wil het wel hebben, maar lekker tegen een lage prijs. Dus dat, zegt... dat mogen zo zijn. Dat mogen zo zijn. Dan moet je nog meer tafelzilver verkopen. Ja, zo simpel is het. Totdat je viert gaat? Nee totdat je die 50 miljard hebt gehaald. Kijk, uh, U bent optimistisch. Hoe komt dat? Heel kort te geven alsjeblieft. Omdat liefst. namelijk heel veel zaken... Uh, of dat nou in te maken heeft met Olympic Airways... tot en met uh, banken, uh, tot en met zeg maar, grondbezit... Hè. de Griekse regering heeft enorm veel grond in Griekenland... Uh, die kunnen natuurlijk geprivatiseerd worden. Dus er is voor de Griekse regering heel veel ruimte... om op een zeker moment uh, te privatiseren, alleen... Het is natuurlijk een kopersmarkt, dus dat, daar krijg je niet zo'n goede prijs voor. Onze hoor. tijd zit erop. Ik moet u onderbreken. Ik weet wat ik ga kopen. Ik ga het eiland Samos kopen. Welk eiland koopt u? Uh, nou, ik ben <laughs> niet zo rijk als een uh, televisie- of radiopresentator. Dus... <laughs> en daar heeft u buurt. Ik ben, ben straatarm. Professor. Ik, ik bluff natuurlijk. Ik dank u wel voor uw commentaar. Zegast de hoogleraar. Gaan we gaan natuurlijk verder met het beursnieuws, zoals u van ons gewend bent, in het debat met Simon Wiersma van ING. Goedenavond, Simon. Goedenavond. Beet eens met de analyse van Sylvester Eijvinger? Korte reactie? Ja, ik kan er een heel eind in meegaan. Het is natuurlijk, de sommetjes die kloppen, tafels heel veel verkopen, dan haal je geld op. Mm -hmm. Alleen, is het is natuurlijk niet zo eenvoudig als dat gezegd wordt. Je hebt ook nog te maken natuurlijk met ja, binnenlandse uh, uh, politiek. Je hebt te maken met, met Grieken die misschien altijd, niet, niet altijd zonder slag of stoot daaraan mee willen werken. Mm -hmm. Dus het is een uh, ja, een hele politieke kwestie aan het worden. Okay, de AX is gesloten vandaag op 352 punten, dus 0,7 lager. Ook niet zo gek, want de geschuldencrisis geezelt alle beurzen wereldwijd. Waarom nu pas, Simon, de obligatiemarkten Die waren al lang wakker geworden? Ja, wat we zien is eigenlijk een, een bekend beeld... wat we ook uh, vorig jaar hebben gezien. En je zag de afgelopen weken al een aantal uh, macro-economische tegenvallers. En die worden dan gevat in de Economic Surprise Index, de Citigroup. Dat is de economische verrassingsindicator. Ja. En die zag je de laatste weken toch wel afnemen... Dat betekent dat cijfers die uitkwamen toch wat tegenvielen ten opzichte van de verwachting. Ja. De rentemarkt heeft erop gereageerd. Obligaties zijn gestegen. De rente is gezakt. Dat is hetzelfde wat we vorig jaar hebben gezien. Alleen de aandelenmarkten die zijn eigenlijk nog, uh, nog blijven liggen. En je ziet nu langzaamaan dat de aandelenmarkten ook wat zakken. Uh, mede gevoed door de, uh, de winstverwachtingen die langzaamaan naar beneden worden bijgesteld. Ja, dat voor ons in de gaten. We spreken hier volgende week weer Simon Riersma van ING. Dankjewel. Ja, Radio 1 is te beluisteren, ook op internet via radio1.nl. En erg fijn als je heimwee hebt in het buitenland. Nu kun je ook vanuit je luierstoel aan de andere kant van de wereld... Nederlandse boodschappen doen. Zometeen meer hierover bij WNL. Eerst een ander recept. Het recept tegen de crisis is passie voor het vak en klanten als fans. Dat haal ik niet uit een boekje van een of andere goeroe... maar van bakkerij Vreugdenhil uit Maasdijk in de Willem-Driestraat. Wie kent ze niet? Nou, nu kennen we ze allemaal... want ze zijn verkozen tot de allerbeste bakker van Nederland. Het is dus niet helemaal in onze tel, maar we vonden het zo lief... dat we hebben echt gewoon klanten opgehangen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Christian Veugdeel. Ja, klanten hebben dit opgehangen, zegt u. Uh, ja. Dan hebt u wel hele trouwe klanten. Uh, we hebben fans. Fans? Echt fans hebben we. Gisteren kwamen we terug uit Eindhoven. En toen hadden we dus gewoon onze klanten... Daar waar het grote nieuws bekend werd Daar. dat u de beste bakker van Nederland bent. Correct, inderdaad, ja. En dan kom je terug hier en dan zie je uh, boven je eigen winkeldeur... hartelijk gefeliciteerd hangen en slingers. En dat vonden we zo lief... En dat laten we hangen. Is dat het geheim van een MKB'er in Nederland? Dat je bespreken moet van fans, van een hele intieme verwantschap. Ja, het zijn jouw klanten. En uh, ik ben in dit geval natuurlijk bakker. En ik ben hun bakker. Uh, en ja, dat zijn dus fans. In die termen moet je streken. Ja, we staan hier buiten. Binnen, ja, daar liggen de pareltjes. Hè? Daar liggen de pareltjes, inderdaad, ja. <laughs> ja, ik ruik het al. Maar ja, eigenlijk, zo ruikt het natuurlijk in elke bakkerij. Um, was dat maar nou zo? Oh. Ja, want uh, goed, uh, het ambachtelijke bakkerij... Uiteraard heel lekker hoor. Uiteraard, ja. Ik neem aan dat het lekker was, ja. U, u staat nu natuurlijk in een winkel waar de productieruimte nog echt achter ligt. Dus uh, ja, dat zijn echte, echte geuren waar we dingen die we aan het bakken zijn. Dus dat komt allemaal zo die winkel in. Ja, er is natuurlijk geen mooie uh, reclame als dat, dat, dat natuurlijk echt allemaal ves is. Het heeft eigenlijk de gelijkenis met de Michelinsterren. Uh, voor restauranthouders heel belangrijk. U had twee sterren en u hebt nu drie sterren gekregen. Toen moest ik ook even... Aan het voetbal denken, dat begrijpt u. Die link die hebben we vandaag ja. heel veel gehoord. Ja, ja correct. Ja. Uh, uh, op de Twitterberichten ook. Uh, u bent natuurlijk ook kampioen. Uh, ja, we zijn kampioen van Nederland. Ja, correct. En uh, ja, Ajax ook. Dus uh, ja, die link die is heel veel gelegd vandaag. Is de selectie al langs geweest trouwens? Uh, nee, de selectie is nog niet langs geweest. Maar uh, ik heb echt uh, klanten in een omtrek van 30, 35 kilometer. Dus elke week uh, die kilometers. En ook weer terug uh, voorover hebben om hier hun spullen te halen. Maar ook in dit kleine plaatsje, uh, 4000 inwoners. Hebt u nog een bakker? En ook nog eens die grote supermarkt. Hoe gaat u die concurrentie aan? Uh, onderscheid. Kwaliteit. Wat natuurlijk denk ik, van een machtelijke bakker sowieso vanzelfsprekend is. Maar zelfs dat gaan we verbeteren. Hè. Dat, dat gaan we proberen. We gewoon elke dag weer zien we dat als een wedstrijd. We werken met natuurlijke producten. Uh, natuurlijk, producten product de natuur verandert. Het weer heeft invloed op het graan. En elke dag weer proberen we het maximale eruit te halen wat erin zit. Maar ook dat brood dat ik in de supermarkt, dat is van graan gemaakt? Nee, dat is van graan gemaakt, maar dat is gestandardiseerd. Want dat brood in de supermarkt is goedkoop. En uh, hoe maak je een product goedkoop? Als je gaat standardiseren, dus machinepark. En het ambacht zoals wij daarvoor staan. daar staat echt iemand met gevoel, met, met, met een kennis, met, met, met een ambachtshanden. En uh, die staat daar uh, achter die kneemachine. en die zegt van: jongens, dat graan, of die meel. dat kan vandaag nog een paar procent extra water op. En nog wat langer kneden. U, u kunt misschien ook al zien, hè, uh, vanuit de wind kun je ook al het geheim zien. van ik de bedrijven. Je hebt twee medewerkers. Hier staan twee sterren, geloof ik. Ja, daar staan twee sterren. We gaan er even naartoe. Ja. Ik uh, ben hier om Wijthoek aan het inpakken. Wat maakt deze uh, ontbijtkoek uit het Westland zo bijzonder? Uh, omdat wij ons product met liefde en aandacht maken. Ja, dat doet iedereen. Ja, maar wij doen er net even, net even ietsje meer bij. Ja? En dan als u dan een boodschap als drie-sterrenkoning aan uh, MKB Nederland zou kunnen geven, dan zou die luiden. Nee. Heb passie voor wat je doet en probeer elke dag weer een wedstrijd te maken... zodat je inderdaad in die eredivisie terechtkomt. En dan heb je een onderscheidend product... En vriendelijk personeel. En uiteraard vriendelijk personeel. Ik bedoel, ik ook je gemaakt. moet binnenkomen en er moet een glimlach op, op die ja. dame staan. Maar als jij als ondernemer al geen vriendelijke glimlach hebt... dan doe je mensen dat ook niet. Ja, nu hoorde onze verslaggever Wieger Hemmer. Dan Nederlanders in het buitenland kunnen vanaf vandaag... het gemis aan ons kikkerlandje temperen met echte Hollandse producten. De Heimwee-winkel is vanaf vandaag online. Hoe kun je daar geld mee verdienen? Onze verslaggeefster Martine Verhoef die zocht het uit. Filterkoffie, uh, pindakaas, chocoladeletters, Sinterklaasartikelen, drop, stroopwafels en rookworsten. Ze zijn vanaf nu over de hele wereld te bestellen. Maar of het een succes wordt, dat is de vraag. Wat de Nederlanders in het buitenland missen, daar maakte ik even een belrondje naar. Ik vroeg het een Nederlander in België: um, Als ik hen heb, dan importeer ik eigenlijk meerdere soorten sambal. Emping en, en allemaal van dat soort Indonesische goederen. Nou, dat komt omdat je bijvoorbeeld uh, hier in België en ook in Duitsland uh, alleen maar sambal oelek kunt krijgen. En dat is toch heel erg jammer, want we hebben in Nederland uh, in een beetje supermarkt, heeft een rij aan sambalsoorten. En bij ieder eten uh, past weer een ander soort sambal. Dus daar wil je graag een variëren. En eentje in Duitsland? Op zich mis ik gewoon de normale haring wel, want hier heb je alleen maar van die hele vieze rolmopsharing, van die zure één keer besteld, het was heel vies. En een expert uit Noorwegen. Ja, ik denk vooral dus aan drop en kaas. Uh, neem ik ook altijd mee als ik uh, als ik vanuit Nederland uh, weer terug terugga. Uh, en als ik in Nederland zelf ben, dan vind ik uh, toch een terras met bier en bitterballen heel erg uh, heel erg lekker. Er zijn al eerdere initiatieven geweest. Zo heeft de winkel Hema in 2008 het al een keer geprobeerd door een paar maanden een wereldwijde service te hebben. Maar door de problemen met het verwerken van de betaling was dat geen succes. Toch hebben ze alle vertrouwen in dit nieuwe initiatief, waar ze ook aan meewerken. De experts die reageren wat minder enthousiast op het nieuwe online aanbod. Verse verharing lijkt me wat lastig uh, om over internet te bestellen. Dus ik vrees dat ik daarvoor echt terug naar Nederland moet. Nee, helaas, nee. Ik zou daar misschien wel wat kopen. Hangt een beetje vanaf hoe ver ik zit of ik nog wel eens in Nederland kom. Want vanuit België kom, je misschien nog wel eens in Nederland. Dus maar als je, ja, noem maar wat, helemaal aan de andere kant van de wereld in Thailand zit, dan zou ik dat misschien nog wel eens doen. Kijk ja, eens even een blikje vooruit op het North Sea Jazz Festival... want daar staat dit jaar een hele grote held van mij op het podium. Ja, maar Eerst eventjes voetbal. Gisteren verloor FC Twente van Ajax, heeft iedereen meegekregen. Um, op dit moment wordt de club daar in het oosten van het land toch gehuldigd. In Henschede natuurlijk. Eerder wonnen ze namelijk de KNVB-beker... en het is kennelijk toch een hele prestatie om tweede te worden in de eredivisie. En dan wens ik collega niet meer. die is ter plaatse. Goedenavond, Ragnar. Dag Alex. Ja, de sfeer staat goed. Hè? Uh, door wie worden ze gehuldigd? Ja, wie worden er gehuldigd? De spelers van FC Twente worden gehuldigd. Die valt eigenlijk in het hoogtepunt. Want de beker is zojuist de lucht ingegaan. De aanvoerder van FC Twente, Peter Wischerof, heeft die beker omhoog gehouden. Uh, getoond aan het publiek in eerste instantie kregen we de Johan Cruijffschaal te zien. De eerste prijs van dit seizoen ten koste van Ajax toen nog wel... Was FC Twente de sterkste. En vervolgens de KVB beker En Peter Wiskroff die probeert die menigte hier voor de grootsteste in m nu gek te maken. En eerlijk is eerlijk. Dat lukt hem goed. Hij heeft wel eens gezegd in het verleden. Als je een feestje hebt dan kun je mij bellen. Want dat is uiteindelijk toch het mooiste. Je kan uh, winnen en doen. Maar uiteindelijk gaat het erom. ...dat je voor die menigte die hier dus staat in Enschede, misschien iets minder mensen... ...de setting is ook wat anders, iets minder mensen dan een jaar geleden... ...maar dat mag de pret niet drukken, het is gewoon bom en bomvol. En de selectie staat bovenop de hekken, de sjaals omhoog... ...en je voelt toch wel aan iedereen dat eigenlijk de sfeer goed is... ...dat iedereen vrede heeft met dat resultaat van gisteren. Hoofdspelers met de stropdassen af, de jasjes uit, die hebben ze het publiek ingegooid... En het is uh, los in Enschede, hier, in, uh, hier bij de crosswesten. Dankjewel, Rachna en Je feest nog even lekker mee daar in Twente. Ja, mooi dat die tukkers toch een feestje hebben en feesten kunnen zijn. Elk jaar is het ook feest uh, in bij ons volgende onderwerp. In 1976 begon het in zes concertzalen... met 300 muzikanten en ongeveer 9000 bezoekers. Dan heb ik het over North Sea Jazz Festival in het Haagse congresgebouw. Nu is het uitgegroeid tot een groot driedaags internationaal evenement... in het Rotterdamse Ahoy. 15 concertzalen, 1300 muzikanten en gemiddeld 65.000 bezoekers. En als klap op de vuurpijl. Dit jaar Prince, een van de grootste artiesten van de laatste 30 jaar... En ik kijk aan tegen festivaldirecteur Jan-Willem Luiken. Goedenavond. Ik. Goedenavond, hallo. Ja, Prins, hoe heb je die geregeld? Ja, ja dat is een goede vraag. Um, hij stond al een aantal jaren hoog op ons verlanglijstje. Maar het was altijd net niet haalbaar. En nu opeens, een week of vijf, zes geleden, kregen we een mailtje binnen. Waar mm -hmm. stond van, joh, mag ik bij jullie komen spelen? En niet, niet één keer, maar twee, niet hij twee belde keer, zelf. maar drie keer. Nou, we kregen een mailtje van zijn management. Mm -hmm. En uh, hij wilde graag bij ons komen spelen. En drie, drie nachten. En ja, toen zeiden we natuurlijk gelijk uh, ja. En, en waarom hij wilde je dat zo graag? Heb je enig idee? Ja, omdat ons festival altijd veel artiesten heeft die tot zijn muzikale familie behoren. Dat is echt zijn bloedgroep die daar staat. Mm -hmm. Dus hij voelt zich thuis. Ik Nederland? denk dat hij zich goed thuis voelt, zeker mm -hmm. muzikaal. En wij gaan er ook voor zorgen dat hij zich sowieso heel erg thuis voelt bij ons. Ja, afgelopen vrijdag, nu we het over Prins hebben, moeten we wel even noemen natuurlijk. liep de verkoop via het internet helemaal vast. Klopt. Werd gestopt. Hoe kwam dat? Nou ja. Hoe het precies komt dat weet je helemaal nooit. Ik ben geen techneut, maar er klapte ergens een database ergens in Londen. Uh -huh. En die hebben we twee keer aan de praat gekregen. Maar de, de Balen, keer he? bleek het weer fout te gaan. En toen hebben we gezegd, ja. we stoppen ermee en we gaan dinsdag om tien uur weer beginnen. Morgen vroeg tien uur? Morgen vroeg tien uur, precies. Hoeveel kaarten zijn er verkocht? Dus hoeveel kaarten zijn er nog over? Nou, er zijn slechts twee, drie kaarten verkocht. Dus er zijn er van de 27.000 kaarten nog uh -huh. uh, zeker vier, over. Ja, en hoeveel doet nou, zo'n kaartje voor Prins nou? hangt er vanaf wat je koopt. Als je een losse kaart koopt, uh, dus alleen Prince, Prince Only Ticket noemen we dat, kost 89 euro. Mm -hmm. Als je als North sea Jazz bezoeker naar Prince wil, dan betaal je 40 euro extra voor een pluskaart. Ja, en hoeveel betaal je voor een dagkaart uh, voor North sea Jazz? Ook 89 euro. Ook 89 ja. euro. Um, kun je je voorstellen dat sommige muziekliefhebbers dat best duur vinden? Dat kan ik me voorstellen. Wij zeggen ook altijd van, uh, uh, het is wel veel geld, maar het is niet duur. Want als je ziet wat je ervoor krijgt, dan is het eigenlijk een hele goede deal. Je neemt gewoon je stoel mee, je slaapzak desnoods. Nou, puur als je kijkt wat voor artiesten staan daar... en wat betaal je voor één los concert van zo'n artiest... Dan, mm -hmm. dan zit je met deze prijs eigenlijk nog heel goed. In zo'n groot festival um, heeft ook zo zijn nadelen. Hè? Niet alleen dat het wat duurder wordt... Um, begrijp je, bedoel? Dus, dus, Komt kom het de sfeer te goede of is het juist nadelig... voor de goede sfeer, voor de echte jazzliefhebber? En, als het druk is, bedoel je? Ja, zo oh, groot ja. ook. Zoveel artiesten, zoveel optredens tegelijk. Nou, het leuke is dat je natuurlijk 15 verschillende podia hebt. Dus je kan naar een heel klein podium gaan... waar je mm -hmm. lekker rustig in een zaaltje zit. Maar je kan ook naar een heel groot, groot podium... waar tienduizend mannen in een uh, muzikale momenten die zijn er wel? Is. Oh ja, absoluut. Ja, Veel uh, zelfs, heel veel. En um, de kritiek is ook wel eens dat jullie ontzettend veel muziekstijlen onder één dak brengen. Hè? Dat is natuurlijk heel ambitieus, maar is het niet uh, soms een beetje te veel van het goede? Ik hoef het niet eens op te noemen, hè? maar gospel, hip-hop, world beat, latin, uh, swing, bob, free jazz, fusion, noem maar op. Kan nou, zo ik doorgaan. vind het juist alleen maar een voordeel. Uh, nee, uh, goed, die, die kritiek kreeg Paul Akette al, de oprichter van het festival. Het is natuurlijk een breed muzikaal festival met, met jazz als basis. Mm -hmm. En die jazz is nog steeds onze basis. Kijk maar goed naar het programma, dan zul je dat zien. Maar inderdaad, we, we gaan een uh, heel stuk naar links en we gaan heel stuk naar rechts... En dat is precies ook wat onze bezoekers willen. Ja, feitelijk zeg je, onze roots, onze jazz roots verlogenen we niet. Hè? Nee, we zijn maar niet nee, bang voor. Nee, kijk maar goed naar het programma, dan zul je het zien. En jullie programma is uitgebreid, hè? Klopt, ja. Um, elk jaar wil je toch een beetje vernieuwen, hoe doe je dat? Nou, Dat betekent dat je altijd voor een goede balans moet zorgen tussen, tussen het verleden, uh, het heden, maar ook de toekomst. Dus je moet heel goed op de, op de hoogte blijven van de ontwikkeling in de muziek en zorgen dat je daarin meegaat. En hoe doe je dat? Door gewoon zelf slim op te letten? Nou, door, door, goede, door hele goede programmeurs in dienst te hebben. Die heb ik. En die, dat is een vak, hè? Dat is een vak apart, absoluut. En die houden die muziekmarkt heel goed in de gaten. En die, uh, die maken vervolgens de, het programma. En die maken daar een, uh, elk jaar een, uh, is een enorme puzzel. Nee. Elk jaar komt er weer een schitterend programma uit, al zeg ik het zelf. Ja, hoe komt dan al dat geld eigenlijk uh, om, om al die artiesten in te huren? 1300 muzikanten, dat is niet niks hè? Ja, nou ja goed, dat is gewoon het, het, het model van het festival. Hè? Je moet het festival uh, zo programmeren dat je he, diezelfde balans hebt tussen allerlei muziekstijlen. Dat je de, de balans hebt tussen, tussen kleine artiesten, mm -hmm. grote artiesten. En ook nog eens een keer tussen, de, tussen het verleden, het heden en de toekomst. Als je dat allemaal samenbrengt, dan krijg je een ideale balans. En dat, die zorgen we elk jaar uh, dat die er staat. Ja, en vernieuwen betekent ook dat je buiten de deur kijkt, maar dan ook letterlijk. Jullie gaan naar Curaçao ook dit jaar? Hoe zit dat? Ja, vorig jaar ook. Dit jaar de tweede editie van Curaçao Noordsey Jazz. En uh, ook dat belooft uh, heel wat te worden. Met headliners als uh, Sting, Stevie Wonder, Earth, Wind Fire, nou, enzovoort, enzovoort. En dat is uh, begin september. En dat klinkt heel goed. Dat is het ook. Ja. Um, wie opent trouwens dit jaar het festival? Wat zeg je? Wie opent het festival dit jaar? Uh, op vrijdagavond bedoel je? Of op de het gala en uh, in, op donderdagavond? Nee, 7, dat 7 juli Dat is de eerste dag hè? Ja, dat is het gala. Dat is net Lee call. Dat heet het gala? Ja. Het Jess Jazz -gale. klopt. En Natalie Cole, um, ook jouw favoriet? Of stel ik je dan een gewetensvraag? Nou, dat is, we hebben er vorig jaar op Curaçao gehad, op Jazz. Mm -hmm. dat is een fantastische zangeres. Nee hoor, absoluut, heel goed. En als ik jou nou het pistool op de borst zet en die zegt... Uh, Jan-Willem Luiken, uh, festivaldirecteur, je mag één artiest meenemen... naar het hierna Wie neem je dan mee? Op dit moment? Op dit moment. Nou, zullen we dan toch maar voor Prince kiezen? <laughs> Echt hoor? Ja. deze. Is hij je grote favoriet? Waarom? waarom nou waarom? ja, vorig jaar hadden we natuurlijk Stevie Wonder. Dat is ook een van mijn grote all-time favorites. En natuurlijk heel veel grote jazzartiesten die er helaas niet meer zijn. Uh, uh, ja, ik heb zoveel favorieten. En uh, ik vind dat altijd heel moeilijk om... En als we even naar kiezen. de toekomst kijken, hé, wat zijn onze, onze eigen Hollandse jazztalenten? Nou, we hebben natuurlijk Erik Vloeimans, Benjamin Herman. Maar ook onze uh, Paul Aket, uh, of onze... Uh, Prijswinnaar van dit jaar. Uh, uh, zo verschrikkelijk veel jazztalent veel, veel op dit moment. Hoe noemen we het internationaal? heel goed, heel erg goed. Samen met de Scandinavische landen, ja, heel erg goed. Samen met de Scandinavische landen zijn wij eigenlijk verantwoordelijk voor de hele vernieuwing in de jazzmuziek op dit moment. En daar mogen we best heel trots op. En hoe ziet die vernieuwing dan uit? Kun je dat even kort en leek uitleggen? Nou, een hele uh, open-minded benadering van de muziek. Vroeger was het erg indelen in hokjes. Van jij doet dit en jij doet dat. Mm -hmm. Tegenwoordig zijn jazzmuzikanten veel meer bezig met andere stijlen, makkelijk crossovers te zoeken. Is Kaidman zo'n jongen die overschutting Absolut. heen springt? Kaidman is een, een, een heel goed voorbeeld van een muzikant die muzikale werelden bij elkaar brengt. Ja, ben, je, ben je fan van hem? Absoluut, ja. ja. Uh, Curaçao heb ik al genoemd. En ik zag ook dat jullie uh, aan de kinderen wat doen. Ja, ook dat doen we al heel lang. Nortzie Jazz voor Kids. Is dat een commercieel gedreven of komt het uit een goed hart? Of allebei? Uh, beide, beide. <laughs> nee, dat is een, wat, wat we heel lang doen. Dat deden we in Den Haag al. En uh, nu doen we dat in, in Rotterdam. Dit jaar in de Ahoy een week voor het festival. Mm -hmm. En dan zorgen we dat er eigenlijk een soort mini-Nortzie Jazz is. Speciaal voor kinderen. Met allerlei activiteiten. Niet alleen muziek, maar ook, ook theater en kunst. En al dat soort dingen. En uh, ja, een hele leuke middag voor, voor, voor, voor, de, voor de kinderen. En jullie doen het nu voor de zesde keer in Rotterdam? Ja, klopt. Ja. Ik, bedoel, ik moet het toch even aanstippen. die stond uh, vroeger gelijk aan Den Haag. Ja. Dat is niet meer? Nee, nee, daar zijn we natuurlijk zes jaar geleden verhuisd. En inmiddels zijn we natuurlijk uh, goed geland in, in Rotterdam. Hè? We zijn omarmd door de stad, we zijn omarmd door het publiek. En we voelen ons daar inmiddels uh, heel goed thuis. En dat noem je ja, goed geland? Ja, ja, ja. ja en zeker. het gezeur over Den Haag moet maar stoppen? Nou, dat is, dat is inmiddels al zes jaar geleden. Mm -hmm. ja, wij, zijn, wij zijn in ieder geval een stap verder inmiddels. Ja, ja. nou, ik uh, hoor dat onze tijd erop zit. Ik uh, wil jou heel veel succes wensen uh, met jouw festival. Want uh, jij krijgt, het, denk ik, vanaf nu alleen maar drukker en drukker en drukker, neem ik aan. Absoluut. Ja? ja. Ik uh, dank je voor de komst naar onze studio. Heel graag gedaan. Je bent een luiker, nog het Jazz Festival. En straks op deze zender hoort u Kunststof en daarin Aandacht voor Leef. Dat is het nieuwe album van, van Dikhout. Zanger en tekstschrijver Martin Buitenhuis, het gezicht van de band... die is daar te gast straks na 7 uur bij de collega's in Desmet. Morgenochtend op TV, ochtendspits op Nederland 1 vanaf 7 uur. En daarin vieren we uitgebreid de verjaardag van Prinses Maxima. Uh, zij wordt morgen 40, mocht u het nog niet weten. Heeft u aan alle kranten gestaan, vanavond ook een prachtige NOS-reportage. Ik zit daar morgen vroeg aan tafel samen met uh, Peter Gijzen, mijn collega. En dan gaan wij uh, het, uh, de oranje kleur een uh, extra dimensie geven... En morgenavond natuurlijk zijn we weer op Radio 1 terug met avondspits. Ik wens u een fijne avond en um, ja. rij voorzichtig als u in de auto zit. Dag!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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kunsten op straat. Verrassend familiefestival. Van juni tot september in heel Overijssel. Kijk op beeld overijssel.nl. Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op ha Hahahaha! Ha, ha. het veelbesproken debut van Laurent Binet. Himmlers hersens heten Heidrich.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 Conquestor. Mastering Finance. Die jarenstuiten. Opera OT brengt Haydn's meesterwerk nu voor het eerst geasseneerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl. Dit is Radio 1.